Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De nieuwe regering van Libië zal pas zondag de nationale bevrijding uitroepen. Het was eerst het plan om dat morgen te doen. Ook de begrafenis van Muammar Gaddafi is uitgesteld... voor een grondig onderzoek naar de manier waarop hij om het leven is gekomen. Volgens de islamitische regels had Gaddafi vandaag al begraven moeten worden... binnen 24 uur na zijn dood. Het lichaam van de ex-dictator ligt in de koelcel van een winkelcentrum in Misrata. Buiten stonden daar vandaag lange rijen mannen te wachten... om een kijkje te nemen of een foto te maken. Griekenland kan van de Europese Unie de volgende termijn van de noodsteun krijgen. Dat is bekendgemaakt in Brussel, waar de ministers van Financiën van de Eurozone... praten over een oplossing voor de schuldencrisis. De 8 miljard euro is de zesde termijn uit een pakket van 110 miljard euro aan noodleningen. Griekenland heeft het geld nodig omdat het anders niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De Griekse regering krijgt het geld pas als ook het internationaal monetair fondsakkoord gaat met de uitbetaling. Het IMF neemt daarover begin november een beslissing. In Tilburg zijn een man en zijn vriendin opgepakt op verdenking van moord op een Belgische vastgoedhandelaar. Een derde verdachte is bij de grens in België gearresteerd. De vastgoedmakelaar had woensdag een afspraak met potentiële klanten in een huis in het Belgische Ravos. Het is niet duidelijk wat daar is gebeurd, maar dezelfde avond gingen de verdachten er met de auto van de man vandoor. Ze eisten geld bij de ouders van het slachtoffer en stalen daar nog een auto. Het lichaam van de Belgische man werd gevonden in een huis dat te koop stond. In de Eredivisie Voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. De Graafschap won thuis met 3-1 van NAC. Het weer. Vannacht komen de minima in het binnenland dicht bij het vriespunt... en is daar ook vorst aan de grond mogelijk. Morgen is het opnieuw zonnig en een graad of elf. Zondag en maandag ook zonnig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het zuiden van het land staat er file op de A76... Heerle richting Geleen. Tussen knooppunt Kunderberg en Nut 2 kilometer. Vanwege technisch onderzoek na een aanrijding... zijn er twee rijstroken dicht. Waarom zou je naar de Nieuwe Kerk gaan... als er maar één schilderij hangt? Omdat het een meesterwerk is. De heilige familie van Rembrandt. Ooit gekocht door Catharina de Grote.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 Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, ook vanavond is er gevoetbald. De Graafschap tegen Nax Breda precies te zijn. Zo dadelijk de details van Richard van der Made. We kijken ook vooruit naar de topper van dit weekend. Ajax de ajax Joost Schreuder visten naar de opstelling... bij Ajax-coach Frank de Boer. Hier zijn vaste antwoorden. Dat is een mogelijkheid. Ja. We zullen het zien zondag. Hè. Dus het is een mogelijkheid. Ook uh, opties. In de Rotterdamse, in het Rotterdamse Ahoy boksten twee Nederlandse vrouwen zich naar de finales. Noeska Fortuyn en Marichelle de Jong. Het thuispubliek helpt, zegt de Jong. Ja, dat doet me zo goed als ik hoor dat gewoon mensen en mijn buurman en familieleden... iedereen is hier gewoon om ons aan te moedigen. Ja, dit is ons toernooi, dat weet ik zeker. Een heel andere sfeer bij de EK Baanwielrennen in Apeldoorn. Daar was het huilen met de helm op. De vrouwenachtervolgingsproef dreigt zelfs uit elkaar te vallen. Als je dan het resultaat ziet, dan, dan ga je wel afvragen waar je op dat moment mee bezig bent. Dus dat zijn wel, um, ga je daar wel over nadenken van, ja, wat, wat wil ik hier nu verder nog mee? En verder de coaches van PSV en Vitesse die elkaar zondag treffen. De eerste divisiewedstrijden en nog veel meer. Maar zoals beloofd, Richard van der Maden, we hebben je al horen zeggen 3-1. De Graafschap NAC Breda verdiende overwinning. Ja, toch wel, want de Graafschap was vanavond de ploeg die er het meest voor over had om deze wedstrijd te winnen. Bij NAC was het vaak slap en heel erg slordig, zeker in de tweede helft. Voor de Graafschap een hele belangrijke overwinning, de tweede pas dit seizoen. De ploeg uit Doetinchem klimt van plek 16 naar 15 en heeft daarmee toch de concurrenten VVV en Excelsior wat op achterstand gezet. En daar ging het met name om. Het was een matige wedstrijd vanavond, dat wel in Doetinchem. NAC had het betere van het spel in de eerste 20 minuten. Vervolgens een fantastische kans voor Michael De Leeuw... van dichtbij voor de Graafschap. En daarna ging het wat beter lopen bij de thuisploeg. Het werd 1-0 via Ted van de Pavert. De linksback die ook al scoorde tegen Ajax... in de eerste wedstrijd van dit seizoen. Een beetje een doelpunt uit de kluts. Maar daarna ging het beter lopen bij de thuisploeg. Op slag van rust was er nog wel een hele grote mogelijkheid... voor Bottegien. namens Nac Breda om de 1-1 te maken. Uiteindelijk viel de gelijkmaker wel na 10 minuten in de tweede helft. Van de voet van Schilder kwam die 1-1. Maar direct daarna was het alweer 2-1. Een doelpunt van de Finn Kujala uit een corner. En vervolgens een kwartier voor tijd. Een puntgave kopbal van de spits Poupon 3-1 en die goal gaf de overwinning natuurlijk wat meer glans voor de Graafschap. En Nak, ik zei het al eventjes, slap. Slordig, een dramatische start hadden ze natuurlijk sowieso al. De ploeg uit Breda de laatste weken. De opgaande lijn weer een klein beetje te pakken. Maar nu is de ploeg van Sean Karelsen toch weer een beetje terug bij af. Hij was absoluut niet tevreden over zijn aanvallers, wisselden ze bijna allemaal. Kolk kwam erin, Jozef kwam erin, Lasnik kwam erin. Maar het hielp Nak allemaal niet. De Graafschop heeft gewoon inderdaad deze wedstrijd verdiend gewonnen met drie tegen 1. En komt nu op 1 punt van NAC, 9 punten. En drukt zelfs NEC vanavond onder de streep. Dankjewel, Richard van der Maden voor nu. Um, ze zijn concurrenten, we gaan het over boksen hebben voor de aankomende Olympische Spelen. En ze haalden vandaag allebei de finales van de Europese boksen in Rotterdam. Marichelle de Jong in de klasse tot 69 kilo... en Nushka Fontijn in de Olympische klasse tot 75 kilo. De Jong over hoe ze de halve finale was ingegaan. Uh, ik had wel een beetje zenuwen, maar dat hoort natuurlijk al bij. Maar uh, nou, we hadden gisteren allemaal goede tactieken doorgenomen... en uh, goed voor getraind. Ja, dat moet gewoon uitkomen. En als je goed luistert naar mijn hoek... en uh, ja, de opdrachten volg ik elke de week... Nou, het is alleen maar uitgekomen en ik heb het goed gedaan. Hoor jij het publiek? Ja, dat hoor ik. En dat doet me echt goed. Ja, zeker. Weet je dan ook, als je aan de laatste ronde begint, dat je een royale voorsprong hebt? Ja, als ik, uh, bij elke ronde hoor ik dat. Als ik, de, als ik het publiek heel hoor te juichen, dan weet ik ook van oké, okay, ik sta voor. Ja, ik denk dat uh, dat het wel normaal is toch? Maar hoe ga je dan zo'n laatste ronde in? Gewoon uh, heel blijven, zeg maar? Ja, op een opdracht krijg ik van oké, okay, ook al sta ik al voor, maar niks weggeven. En, uh, dan hoor ik de laatste minuten uh, van, van mijn trainer. En dan is het gewoon netjes uitboksen. Uh, niks weggeven. Wel ja, gewoon ontwijken en haar laten missen. Want zij kan heel goed counteren. Maar misschien zelfs met de Aspergian. Uh, ze kunnen niet aanvallen. En als ze naar voren komt, dan moet ik haar opvangen. En dat heb ik gedaan. Is dit nou echt een tegenstander die jou heel erg goed ligt? Volgens mij is die vraag ook wel eerder uh, gevraagd. Ja, ik vind dat ik wel een rugzak heb na al die jaren. Dat ik, uh, dat ik aller, allerlei soorten tools heb. Dus een, een aanvallende of een counterboxer. Ik weet hoe ik ze moet handelen. Zit jouw volgende tegenstander in die rugzak? Uh, Wils volgens mij, hè? Of... Wat uh... doet Lina? Uh, Oekraïne. Sterke meid, lijkt mij. Ja, ik had uh, twee maanden geleden in Oekraïne gebokst. Eén puntje verloren. Ja, nou precies hetzelfde wat haar moet kunnen. En het gaat ook gebeuren. Ja, want je zit nu in een flow. Ja, in een goede flow en die ga ik gewoon vasthouden. Publiek heb ik achter me. Ja, dat doet me zo goed als ik hoor dat gewoon mensen en mijn buurman en familie... iedereen is hier gewoon om ons aan te moedigen. Ja, dit is ons toernooi, dat weet ik zeker. Ons toernooi. We nemen aan dat ze dan ook doelt op Noesca Fontijn, Marichelle de Jong. Noesca Fontijn die de finale haalde in de Olympische klasse tot 75 kilo... Na dit EK stapte Jong over naar die klasse... om met Fontijn de strijd aan te gaan om het Olympisch Ticket. Maar dat speelt dus nog niet op dit EK. Floris van Horen sprak natuurlijk ook met Fontijn. Nuska, volgens mij zit jij nog helemaal in je wedstrijd. Ja, de uh, adrenaline is er niet zomaar gestopt. Het uh, moet ook niet, want morgen moeten we er weer. Dus, uh. Maar is dat meer dan anders? Ja, ik ben nog nooit zo ver gekomen in zo'n toernooi. Dus uh, ik denk dat dat uh, wat dat betreft wel logisch is, ja. Wat doet dat dan met je qua nervositeit? Ja, wel wat. De eerste wedstrijd is nerveus. En dan denk je daarna, de tweede, denk je van, oh, dat doe ik gewoon hetzelfde als gisteren. En dan nu denk je toch weer, ja, nou wordt het toch weer zo spannend. Want je komt ineens zo dichtbij dat, uh, ja, dat uh, de zenuwen blijven wel. Op welke fronten heb jij vandaag je tegenstander afgetroefd? Uh, onder andere fysiek. Uh, het meisje komt uit de 69. En dat merkte ik gewoon echt als ik, uh, vooral als we in de stonden, dacht ik eigenlijk... Ja, ja, ja, ja, het is echt geen enkele moeite voor mij, zeg maar. En uh, conditioneel hoorde ik haar ook al in de eerste ronde heigen dat ik dacht, oh, jij kan niet, niet zoveel meer, zeg maar. En verder uh, gewoon goed gekeken en uh, ja, het viel gewoon allemaal mee. Viel... Noem je dat boxintelligentie? Jawel, want ik stond voor en dat wist ik. En dan uh, de derde, vierde ronde ben je niet zo heel veel meer aan het boksen. Op het moment dat wij in een clinch liggen, we hebben elkaar vast. Dan maakt het mij niet uit. Ik hoef geen mooie bokswedstrijd meer neer te zetten. Ik hoef alleen te winnen. Dus wat dat betreft dan blijven we snel in een clinch. Want dat is voor mij uh, voordelig. Want de tijd tikt door. En als ik voorsta, dan, uh, dan is dat prima. Achter jou is je toekomstige tegenstander in de finale aan het boksen. Wie is nog onbekend? Ben je daar nou heel nieuwsgierig naar? Ja, eigenlijk wel. Maar uh, ja... Ik heb uh, iemand die het nu opneemt, dus we gaan er later naar kijken. En uh, ja, ze zijn beide onbekend voor mij. De Oekraïner is de huidige Europese kampioen. En de andere is een Rus die ook van uh, 86 kilo komt, volgens mij. Dus dat is uh, een hele sterke Ja, dat het werd uiteindelijk een Russische. Torlopova is morgen de tegenstander in de finale. Ja, u bent natuurlijk benieuwd. Uh, is het Wie is de Mol? Is het The Voice of Football International geworden? Het is bekend. Weet u wie het geworden is?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 folks, Pieter Bjorn en uh, John. Ja, misschien uh, We dachten dat de grootste verrassing uh, de overwinning van uh, de Gaanschap op nak was. Maar het winnen van de televisering door Voetbal uh, International mag toch ook wel een uh, verrassing van de avond worden genoemd. Goed, maar dit tenzijde. Het is uh, kwart over tien het baanwiel rennen in Apeldoorn. De Europese kampioenschappen al daar. Daar hebben de Nederlandse teamsprinters net geen medaille gehaald. Ze werden vierde. Het was de enige finale plaats op een Olympisch onderdeel. De vrouwen teamsprint en beide teams op de ploegenachtervolging werden vijfde. En dat was een tegenvaller. Zo erg zelfs dat het team bij de vrouwen ploegenachtervolging wel eens uit elkaar kan vallen. Sebastian Timmerman doet verslag. We gaan op weg naar de laatste kilometer. En dan zal dat applaus nog harder moeten zijn voor de Nederlandse ploeg. Want zij scoren... Aanmoedigingen konden de Nederlanders inderdaad vandaag wel gebruiken in Apeldoorn. Behalve de mannen-teamsprinters eindigden de renners op de Olympische onderdelen allemaal op de vijfde plaats. Vooral de ploegenachtervolging. Bij de dames was het gewoon niet goed. En dus had Robert Slippens, de bondscoach op de duuronderdelen... veel tijd nodig om na afloop met Ellen van Dijk... Kirsten Wild en Vera Koedoder te evalueren. Vooral Koedoder was de zwakke schakel in de race. Kijk, Ellen en Kirsten hebben gewoon gedaan wat ze, wat ze moesten doen. En Vera kan niet omschrijven waar het aan heeft gelegen. Ze is op zich goed met een gezonde spanning aan de start verschenen. Uh, alleen na drie, uh, drieënhalve ronden kan ze totaal niet meer mee. Ze kan niet het wiel houden. Ja, ze zegt, ik had het idee dat mijn zadel te, te laag stond. Ja, dat, dat zijn allemaal dingen die uh, op een gegeven moment voelt niks meer goed aan. Maar uh, ja. we moeten het uh, even een dag laten berusten, denk ik. Om tot een conclusie te komen waar het aan, uh, aan ligt en wat we eraan kunnen gaan doen. Maar conclusies trekt een van de drie rensters al wel voorzichtig. Ellen van Dijk, zeer teleurgesteld, na weer een vijfde plaats... Twijfelt over verdere deelname aan het project Kloegenachtervolging. Ik kan hier echt, uh, het is voor mij heel moeilijk om hier echt uh, op deze manier uh, mee door te gaan en uh, vol voor, voor te gaan. En zeker nu ik een nominatie uh, op zak heb voor de Olympische Tijdrit. Uh in Londen. Ja, dan focus ik me gewoon daarop, want dit is ja, voor mij gewoon moeilijk om hier mee, op deze manier mee blijven door te gaan. Kijk, um, ik heb natuurlijk het WK weggereden en daarna moest ik me dan meteen weer de knop omzetten om hiervoor te gaan trainen. En dat vond ik al best wel moeilijk, omdat ik er best wel een beetje uh, aan rust toe was. Maar goed, dan denk je, dan trekken we het nu door. Maar ja, als je dan het resultaat ziet, dan, dan ga je wel afvragen waar je op dat moment mee bezig bent. Dus dat zijn wel... Um, ja, moeilijke ja, momenten. Ga je daar wel over nadenken van ja, wat, wat wil ik hier nu verder nog mee? En zo zou het zomaar kunnen dat voordat het Olympische seizoen goed of wel is begonnen, de vrouwenploeg op de ploegenachtervolging uit elkaar valt. Dat vraagt om een reactie van de bondscoach Robert Slippers. Ik kan haar reactie begrijpen. Ze heeft een heel goed wk tijdraai gereden met het oog op Londen. Uh, waar ze eigenlijk al een uh, kwalificatie voor de tijdrit heeft afgedwongen... Uh, in combinatie met de ploegachtervolging, uh, ja, Dan kan ik me voorstellen dat ze nu denkt van dan ga ik volledig voor de tijdrit. En wat denk jij dan? Nou ja, ik denk alleen van uh, we gaan nu die keus niet maken. Uh, we moeten dat gewoon in alle rust van de week nog eens een keer met elkaar uh, bespreken... Wat, er, uh, wat, wat de plan van de aanpak zou moeten zijn. We hebben Astaanen nog voor de deur. Uh, normaal gesproken rijden we met de ploeg die, die hier, uh, hier rijdt. Uh, dat hebben we ook net afgesproken met de dames. Dat we, dat we nog die kant met z'n allen op gaan werken. En ik denk dat we naast Aanenen echt, uh, echt knopen moeten gaan hakken. Uh, wat het volgende vervolgd traject zou, uh, zou gaan zijn. De spoeling is ook dun hè, bij de vrouwen voor het onderdeel ploegachtervolging. Ja, op het moment uh, het kaliber Ellen van dijk Kirsten Wild, uh, ja, dat, dat die spoeling is, uh, is dun. Uh, wat eronder komt op het moment uh, is wel een, een groep van vijf dames. Uh, vooral jonge dames. Uh, wie weet, pop zich er in de aankomende maand eentje uit uh, die dat niveau aan kan. Kijk, uh, ik weet van Ellen dat hij uh, de onderdelen op de baan in haar training nodig heeft om een hele goede tijd op de weg te rijden. Uh, dat geeft ze zelf ook aan van ja, blokvormtrainingen, dat kan niet beter dan, dan op een baan. Dus ja, dit is moeilijk om nu, nu te zeggen van het gaat, de medaille zal weg zijn. Daar ga ik nog niet voorop op vooruit lopen. give them a big hand European Champions of Great Britain. De Britse vrouwen, toevallig ook wereldkampioen, worden Europees kampioen vanavond in Apeldoorn. Ze zijn acht seconden sneller dan Nederland. Over twee weken is de Wereldbekerwedstrijd in Astana, Kazachstan, waar Slippers het al over had. Daarna weten we of de ploeg in de huidige samenstelling doorgaat of uit elkaar valt. Dat was een bijdrage van Sebastian Timmerman. De graadschap won dus met 3-1 van NAC Breda, zo hoorden we zojuist. Een jubileum, want het was de honderdste overwinning in de eredivisie. Nak verloor voor de zesde keer in teamwedstrijden en dus vroeg Jeroen Elshoff aan Robert Schilder: Ben je er ziek van? Ja, ik ben heel ziek van, ja. Want uh, het leek onnodig, zeker gezien het begin van jullie. Ja, het voelt ook totaal onnodig. Ja, zoals je zegt, het uh, eerste half, half uur spelen we eigenlijk hartstikke goed. We ik hier vier uh, goede kansen. Daarna uh, uh, komt uh, ja, het een beetje tegenverhouding in. komen ze op 1-0 en daarna zijn we een beetje de weg kwijt. Dan uh, gaan we heel slecht uh, met die tegenslag om. En dat dat uh, bleef eigenlijk tot aan de rust, uh, duurde dat. Uh, ja, na de rust uh, waren we eigenlijk weer de, de ploeg. Komen op 1-1. En eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Uh, daarna kregen we meteen een tegengoal. En daar, ook daar gingen we weer heel slecht mee om. Het leek een mentaal iets waar jullie nou juist de laatste wedstrijden een beetje vanaf waren. Ja, ik, uh, ja, ik vind het ook wel zeer teleurstellend eigenlijk. Als je ziet uh, hoe we totaal uh, onnodig het initiatief weggeven. En, uh, nou, ja, initiatief, zij pakten niet echt het initiatief. Ze speelden vrij opportunistisch. Maar... Maar ja, dan, dan vind ik dat vrij, ja, gewoon teleurstellend. Omdat je ziet, uh, iedereen kan zien dat we, dat we duidelijk de betere ploeg waren. En uh, dat we in principe een betere ploeg zijn. En uh, dan snap ik niet dat we niet dat vertrouwen hebben om, uh, om ja, door te gaan waar we, waar we begonnen zijn. In Breda heb je het avondje NAC, waar jullie het ook vaak moeten hebben van strijd en beleving. Jullie zijn eigenlijk op jullie eigen kracht afgetroefd. Uh, ja, alleen uh, vind ik dat wij de laatste tijd juist uh, beter voetballen en vaak eigenlijk uh, de betere ploeg zijn. En dat was vroeger was anders. Dan, dan was het veel op, op, uh, inderdaad op enthousiasme en op kracht en instelling. En uh, juist ja, de laatste tijd voetbalder eigenlijk goed. En dat zag je vandaag ook in het eerste half uur weer. En ja, daarom vind ik het zo, uh, zo onnodig dat we dat uit uh, handen hebben gegeven. Wat eigenlijk cruciaal is, is uh, jij maakt gelijk. Het wordt 1-1. Dat moet jullie in principe vertrouwen geven. En dan krijg je direct erachteraan uh, de 2-1 om je oren. Nou, dat, dat zie je wel vaker in het voetbal. Dat is dodelijk. Ja, dat is uh, gebleken vandaag. Maar... Uh, ja, het is de zoveel seconden die we, we tegenkrijgen. Dat is uh, ook een punt uh, ja, waar we zeker aandacht aan moeten geven. Al zeggen we dat al, al heel, heel vaak. En, uh... Ja, dat is uh, tot op heden nog niet echt gebeurd. Alleen uh, ja, dat je daar niet uh, vervolgens overheen kan stappen... vind ik wel heel teleurstellend. Ja, Robert Schilder is er een beetje ziek van. Wat heet een beetje. Dat zal wel anders zijn aan de andere kant. Ik heb net al gezegd, uh, 100 honderdste overwinning van uh, de graafschap in de eredivisie, de maker van de 1-0, Ted van de Pavert. Hardwerking geeft voldoening, zeker als je wint, neem ik aan. Ja, dat klopt. Op het begin, de uh, eerste half uur hadden we het lastig... En ja, ja, we probeerden, we wouden onze instelling insteek was om hoog druk te zetten op de verdediging van NAC. En ja, ze speelden af en toe wel lange ballen, maar ze kwamen de voetballer een aantal keer uh, gevaarlijk uit. Waardoor we ja, een beetje werden teruggedrongen denk ik. En, uh, maar ja, door hard werken ja, en weinig kansen weggeven, uh, bleven we aardig op de been. En uh, ja, uiteindelijk, natuurlijk, uh, scoren 1-0. En dan, ja, dat gaf toch, je kon zien dat dat uh, de ploeg vertrouwen gaf. Gaven niet veel kansen weg, maar wel een paar goede voor NAC. Uh, moet je dan ook in die. Openingsfase, het eerste deel van de eerste helft, het geluk hebben dat zij hem missen en dat jullie hem dus aan de andere kant er net in prikken? Ja, natuurlijk. Is het, je moet, als je een degradatie, of degradatie voetbal speelt, dan uh, moet je altijd het geluk hebben. En vooral op de Vijverberg, als het, uh, ja, als het publiek er dan achter gaat staan, dan is ja, hard werken is toch het belangrijkste. Het is wel een gek mentaal iets, hè? want na de goal uh, krijgen zij een tik en zijn jullie ineens een beetje de beter eigenlijk. Ja, klopt. Dan sloeg het uh, als veldspel eindelijk uh, direct om. En ja, wat je zegt is, uh, denk mentaal, uh, ja, Nak echt een tikkie en wij uh, putten de vertrouwen uit. Komt er in de tweede helft wel het moment dat het 1-1 wordt? En uh, ja, moet je dan weer geluk noemen dat je zo snel op voorsprong komt? Of dwingen jullie dat dan zelf af met die goede spelervattingen? Ja, ik denk dat we daar vandaag erg uh, gevaarlijk mee waren met spelervattingen. Dus op dat, uh, als je het zo bekijkt, hebben we het zelf ook al afgedongen. Maar natuurlijk, uh, je moet ook wel geluk hebben. Uh, Nak scoort 1-1. Uh, en ja, direct scoren wij er 2-1. Uh, ja, toen, uh, toen zag je echt gewoon dat uh, bij NAC was het uiteindelijk zeg maar over. En bij ons uh, ja, wij, wij gingen er alleen maar rustig en beter van spelen. En ja, met, met het uh, publiek trachten. Dan scoor je uiteindelijk nog een geweldige 3-1. En uh, vervolgens spelen we het uh, goed uit. Je scoorde eerder dit seizoen tegen Ajax. en Nu scoor je vanavond. Uh, het, het, het lijkt bij jou wel altijd iets extra speciaals te zijn. Omdat je wat hebt met deze club. Uh, wat meer misschien dan anderen. Ja, ja, dat klopt. Uh, ja, dus ik speel nu al negen seizoenen hier bij de Graafschap. En, uh, ja, als je scoort op een uh, Vijverberg, uh, waar veel, ja, zijn er toch veel uh, bekenden in het stadion en mensen uit de streken, Dan is het natuurlijk uh, wel iets speciaals om, uh, om hier een doelpuntje mee te pikken. Tweede overwinning van dit seizoen. Is er nu iets uh, ingezet van, uh, nou, uh, nu moet dat maar eens vaker gebeuren? Ja, nou, ik denk als je ja, twee weken terugkijkt, leer uh, ik les uit. We hebben de tweede helft goed gespeeld, uh, veel kansen gecreëerd. Alleen... Uh, ja, niet, niet gescoord. En Rveen uh, hebben we denk ik uh, hebben ons goed staande gehouden. En uh, ja, we zijn dus op de goede weg en vandaag. Uh... Ja, drie punten gepakt, dus uh, zit er zit een vooruitgang in. Ted van de Paverts was dat van uh, de graafschap. Dan even kijken wat er in de eerste divisie is gebeurd. Niet volledig programma, maar welke dan wel. Koploper FC Zwolle tegen Dordrecht het 5-0. Machi maakte er drie en Sijmak de andere twee. Vendam Eindhoven 1-2. Willem 2 Den Bosch 0-3. Van Weert maakte alle doelpunten. Kanbuur-Ors 4-2. Nederlands maakte beide doelpunten voor Ors. En Helmond sport Fortuna-Sittard 2-2. Haastroep scoorde een keer voor Helmond. Maar miste vlak voor tijd ook nog eens een keer een strafschop. Telstar-MVV 2-3. Telstar raakte in de 37e minuut keeper Varkevissen kwijt. Hij kreeg roods. Dan de stand bovenin. Zwolle 23 uit 10. Eindhoven heeft er 20 uit 10. Een derde Willem II. 19 punten uit 10 wedstrijden. Adel. Lekker. En rumor has it. Het is half elf Ajax-Feyenoord. Daar gaan we het over hebben. Een uh, kraken natuurlijk. Het komend weekend. We gaan erover praten met Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Goedenavond, uh, Robert. Mag ik even nog, uh, voordat je een vraag gaat stellen... De, de collega's van VITV van harte feliciteren met hun ring? Ja. Dat zag wij, ik net toevallig op tv. Dat uh, ja, hebben wij ja. net ook al uh, inderdaad uh, erg, uh, al deze vrienden uh, gedaan. Erg leuk. Ik, dus, no uh, ik noemde het misschien wel een grotere verrassing... dan de winst van de graadschap op uh, nakbrekken <laughs> <laughs> uh, ik denk dat ik uh, achter je aanloop, met uh, <laughs> deze mening. Ja. Zeg maar even over Ajax Feyenoord. Ik liep net uh, naar beneden. Toen werd ik door collega Thijs van der Brink, die zo meteen met de ogen morgen gaat presenteren, die werd ik aangesproken en zegt: jullie gaan het toch niet ook over Ajax Feyenoord hebben. Het is nu de, de nummer vier, of de nummer 6 tegen de nummer 4 hoor. Ja. Wat zeg maar jij het is dan, wel je... Ajax tegen Feyenoord. Het ja. is de enige echte klassieker. Het zijn de twee. Tradition Vereins van Nederland, de ploegen die de historie van het voetbal in Nederland gedurende de jaren hebben bepaald. En die staan tegenover elkaar. Twee steden nerveus. Niet hij Seymour? Nee, nee, hij heeft het begrepen, denk ik. Goed zo. Zeg, Je zag Ajax spelen tegen Dynamo Zagreb. Wat voor indruk heeft Ajax op jou gemaakt? In die wedstrijd een hele goeie. Terwijl ik eigenlijk met het idee ging kijken van, nou ja, hoe gaat Ajax zich houden? Ajax dat... De laatste weken toch wat, wat ploeterde met de vorm. Maar eigenlijk na een wat aarzelend begin in Zagreb. de zaakjes goed voor elkaar had en eigenlijk een prima tweede helft speelde. Waarbij ik dacht, nou, dit is een, een wederopstanding van het elftal van, van Frank de Boer. Juist op het moment dat er toch een, een hele belangrijke wedstrijd aankomt. Ja. Uh, de Boer mist 1-0. En dan is de grote vraag natuurlijk, hoe gaat hij dat oplossen? Wat denk jij? Ik heb een lange tijd gedacht dat hij toch Jansen misschien wel weer terug ging zetten in zijn, uh, in zijn controlerende rol. En uiteindelijk dan misschien wel voor Boelikin zou kiezen met de Jong terug naar het middenveld. Maar dat kun je na afgelopen woensdag eigenlijk niet meer doen. Omdat Theo Jansen heeft laten zien hoe die belangrijk kan zijn voor Ajax. Dat is op die positie. Maar ja, dan moet je wel kijken hoe ga je dat oplossen als je de Jong in de spits laat staan op die controlerende rol. Er is er maar eigenlijk één die daar kan spelen. En dat is uh, Fernan Anita. Ja, en dan komt er een gaatje vrij aan de linkerkant. Geen Boylissen, blind die daar niet meer mag spelen. Ja, dan krijg je misschien wel in deze uh, ja, een, uh, klassieker, moeilijk woord, <laughs> een, een, uh, ja, een debutant, Tico Koppers, die ook al mee was naar, uh, naar zakenreppen. En toen alleen heeft warm gelopen, maar misschien gaat hij wel spelen. Ja, nog even terug naar die rol van Theo Jansen. Uh, of die eventueel, wat jij dus niet verwacht, weer zijn oude rol gaat oppakken. De Boer zei daar dit over. Dat is een mogelijkheid, ja. Maar het gaat nou net zo goed toch met Theo wat meer leren. Ja, dat klopt. Dus het is een mogelijkheid. Dus je gaat het toch anders oplossen? Ja, we zullen het zien zondag. Hè? En, en er is iets, eh, wie, wie gaat er linksachter spelen? Blind, koppers? Ook uh, opties. Ik uh, ben er nog niet helemaal uit. Wat zijn je overwegingen? Ja, blind, koppers, Anita. <laughs> er gaat er natuurlijk helemaal nergens over. Dit. een goed gesprek dit. Ja, ja, ja. Ja, nee, maar waarom doet hij daar zo geheimzinnig over? Is dat ja. gewoon uh, omdat het Ajax Feyenoord is? Omdat hij misschien toch nog wel wat twijfelt over wat kleine dingetjes. Omdat het Ajax Feyenoord is en omdat hij zeker het achterste van zijn tong niet wil laten zien in aanloop naar deze wedstrijd. En misschien moet Dico Koppers, als hij gaat spelen, nog wel horen dat hij gaat spelen. En dan zou dat natuurlijk heel vervelend zijn als dat via de pers al uitlekt. Terwijl hij misschien nog wel even een gesprek met, uh, met deze jongen wil. Het lijkt overigens wel de meest logische oplossing. Die andere is echt dat je met Bulikin gaat starten, de jongen een linie terug en Jansen een linie terug. Dan blijft alles staan. Maar ja, het, het, het, het Dreeuwen Angelpunt is toch een beetje Theo Jansen. Die in de rol zoals hij dus aanvallend speelt. Zoals we hem kennen van zijn, van zijn FC Twente tijd, Ja, dat hij dat eigenlijk uh, in die wedstrijd tegen zaken echt het verschil maakt En ja, daar moet je denk ik tegen Feyenoord niet meer aan tornen. Nee. Dico Koppers en dan maakt zijn debuut. Wellicht dus bij Ajax Feyenoord. Frank de Boer legt uit wat voor speler dat eigenlijk is. Nou, Dico is een, uh, een hele slimme voetballer. Uh, ik noem hem ook een beetje vals snel eigenlijk. Uh, lijkt... Uh, hij is sneller dan men denkt en ja, zoekt altijd voetballende oplossingen. Nou, daar ben ik meestal wel een voorstander van. Uh, verdedigend kan, kan het allemaal nog beter, maar uh, is nog net uh, eerstejaars senior. Hij heeft nog wel veel te leren ook in, in, het, uh, in het fysieke. Maar het is wel een echte ijs speler. Ja, over Dico Koppers dus. Wat ja, even, even, van... hij, hij durfde het destijds ook aan om boilers op deze manier te ja. laten debuteren. Hè? Dus het zou niet heel raar zijn. Ja. Uh, maar die, die koppers, dat is een, uh, komt helemaal uit de eigen jeugdopleiding uh, voort, weet je dat? Ja, al een flink aantal jaren al in die opleiding is uh, geboren en getogen in Harmelen. En is uh, al, uh, al op jonge leeftijd gescout door, uh, door Ajax en uiteindelijk aan de opleiding toegevoegd. Dus die heeft al uh, echt wel een stuk van de opleiding doorlopen. En weet dus wel wat er gevraagd wordt. En in elk geval op die positie bij Ajax, hè, omdat al die, die, die posities wel gedefinieerd zijn. Maar ja, komen daar natuurlijk, als hij daar gaat spelen... wel wat andere omstandigheden bij. Maar in principe een echte Ajax-speler, ja. ja. Er werd niet gediscussieerd over de positie van Siem de Jong. Want hij wordt bij Ajax moeiteloos op allerlei posities... op het middenveld en in de aanval gezet. Je had het er net al over. Rob Fleur vroeg uh, Siem de Jong of hij dat eigenlijk vervelend vindt. Nou, nee, ik heb uh, geen problemen met uh, middenveld... en uh, aanvallende spits. Dus, uh, ja die twee posities zeg maar speel ik het liefst en uh, ja het liefst net achter een spits maar zo spelen wij nu niet helemaal uh, en ja in de spits kom je ook wel uh, redelijk op die posities is het nou elke keer zo we hebben een plek voor in open daar zitten we machine de jongen in want die kan overal spelen maar aan de buitenkant uh, kan ik niet echt uh, spelen denk ik maar uh, centraal op zich uh, ja, heb ik wel redelijk wat wedstrijden gespeeld en uh, ja als het uh, als het de kant ook niet helemaal loopt uh, zoals je wil. En, en, ja, en ik kan in de spits en het gaat uh, iets anders en uh, het loopt misschien iets beter, dan ja, speel ik voor mezelf ook liever in de, voorin. Als je jezelf zou opstellen, waar zou je hier neerzetten? Onafhankelijk van uh, nou, ik zou mezelf achter de spits zetten. Ik denk dat ik daar het, het liefste speel. Zoals nu, nu je in de spits staat. Wordt wo wo wo wo er dan met je overlegd wat je ervan vindt? Of is het gewoon staat op het bord, zien de jongen in de spits? Nee, ik heb wel uh, veel gesprekken gehad wel, met de uh, trainer en ook met, uh, met Henny wel. Uh, Henny Spijkerman, assistent. Ja, met uh, Henny Spijkerman ook. Dus uh, ja, er wordt wel veel over gepraat hoor. En ook, uh, ook in het team met de jongens wel onderling. Ben je te aardig dat je alles slikt? Nou, ik denk niet dat ik te aardig ben. Uh, en uh, ik slik ook niet. Ik denk niet dat ze de trainer me nu zijn respect op zou stellen. dan zou ik wel zeggen van ik wil. Uh, geen rechtsback spelen. Een voetballer zegt, ik wil een vaste plek hebben. Daar aard ik het lekkerste. Dan kan ik me beter ontwikkelen. Nee, ik wil winnen en ik wil uh, belangrijk zijn. Dus uh, op dit moment misschien kan ik beter in de spits spelen. Voor mezelf en voor het team. Ik vind het jammer dat er geen echte nummer 10 meer is. nummer 10-positie. Ja, soms wel. Uh, maar uh, ja, hoe we nu spelen als ik in de spits speel. Op zich uh, vind ik dat ook wel lekker. Ik krijg wel veel de bal. En, uh, ja, alleen de laatste wedstrijd... Uh, als je dan doelpuntje meepikt, dan uh, ja, is het net iets lekkerder. Maar ja, we winnen 2-0. Ik vind het vervelend dat men dan over begint. Hij mist kansen. Oh nee hoor, want ik weet zelf ook dat ik die kansen heb gemist. En uh, ik ben de eerste die zal zeggen dat ik, uh, dat ik had moeten scoren. Je scoort wel altijd te gefijn hoor. Ik hoop het. Uh... Nou, kijk de statistieken er maar ja, op naar. Nee, ja, maar ik hoop dat het deze keer weer zo is. En uh, nou, dat we een goede wedstrijd spelen. Jullie beginnen in elk geval met vertrouwen na de zege in zaken. Ja, ik denk het wel. En, uh, we hebben er wel een goed gevoel over gehouden, denk ik ook. en Dat is ook wel belangrijk, ja, inderdaad weer een keer uh, een wedstrijd winnen. En scoren. En scoren, ja. Maar uh, winnen is toch nog belangrijk. Sien de Jong, dan uh, hebben we Ajax wel even gehad. Gaan we naar Feyenoord. Je bent daar uh, vandaag geweest. Iedereen fit? Ja, iedereen aan boord. Er werd nog, uh, bewust nog even gezegd dat ook uh, Dani Fernandes weer, uh, weer fit is. Hoewel hij afgelopen uh, week nog met de jong Feyenoord Excelsior speelde en is uitgevallen. Maar iedereen, uh, iedereen is aan boord. Behalve dan natuurlijk de langdurig geblesseerde Kai Ramstein. Ja, bij Feyenoord uh, zal zondag natuurlijk ook Otman Bakal in actie komen. Zo mogen wij uh, verwachten. Hij speelde al heel ja. wat wedstrijden tegen Ajax. Maar nog nooit in het shirt van uh, Feyenoord. En dat maakt het toch wel even anders. Ja, ja, dat denk ik wel. Uh, het is een echte klassieker en uh, het leeft heel erg uh, hier in Rotterdam. En, uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit, uh, naar zondag. Heb je er zelf iets mee, met het woord klassieker en die wedstrijd? Nou ja, ik, ik, ik vind dit wel mooie wedstrijden. Omdat, uh, omdat door, uh, door de geschiedenis en uh, nu ook door de, door de ranglijst wel uh, dat het ergens om gaat. Dus uh, ja, het, het zijn mooie wedstrijden om te spelen. Ja, dat is het geluk voor jou, hè? Eindelijk staat Feyenoord boven Ajax als een klassieker aanvangt. Ja, ja dat, is, uh, dat is denk ik lang geleden dat dat gebeurd is. Uh, maar goed, uh, dat maakt de wedstrijd alleen maar mooier. Hoe heb je naar Ajax gekeken van de week? Nou, ik, heb, ik moet zeggen, de wedstrijd uh, heb ik niet helemaal gezien tegen, tegen Zagreb. Uh, maar, maar we hebben wel genoeg beelden gehad uh, de laatste dagen. En, uh, ik heb een goed beeld. En kijk, Ajax uh, speelt eigenlijk wel altijd hetzelfde. Ik denk niet dat het heel verrassend zal zijn. Uh, ze vermissen denk ik wat spelers... Uh, Goed, wij moeten ook van onszelf uitgaan en dan uh, zien we zondag. En omdat er juist sprake was deze week van een soort wederopstanding van Ajax... nadat er wat... Uh, het ging niet helemaal lekker. En van de week, juist toen het moest, richten ze de rug en deden ze het. Misschien voor jullie op een heel naar moment. Nee, dat, dat zou voor ons niet, uh, niet zoveel uit moeten maken. Kijk, um, je weet gewoon dat uh, grote grote ook als Ajax... Uh, als, als het even, uh, even tegen gaat zitten, dan komen de krachten los en dan... Uh, dan zie je dat, dat, dat het toch vaak wel recht getrokken wordt. En, uh, ja, of dat nou wel of niet gebeurd was, het is aan ons om, om er zondag een goede wedstrijd van te gaan maken. En, en uh, Ajax zal, uh, zal heel erg scherp zijn en dan moeten wij ook gewoon zijn. En dan, uh... ja, het is afgelopen week geweest, want Koeman jullie wonnen van VVV. Toch zei Ronald Koeman, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo tevreden over die, over die tweede helft. Dat is onderwerp geweest van gesprek deze week, denk ik. Ja, dat hebben we inderdaad uh, nog wel met elkaar besproken. Het is wel belangrijk geweest, omdat uh, we moeten dus niet blind staren op de uitslag alleen. Uh, we moeten vooral kijken naar, uh, ja, naar beide, naar wat goed gaat en niet goed gaat. En, en die dingen die niet goed gaan, die zullen we echt moeten verbeteren. En, en, en zeker naar na wedstrijden toe als zondag. Is er ook een rol voor jou in weggelegd, Want hij zei op een gegeven moment... Ja, je moet ook dingen anders doen, durven doen... als je tegen tien man komt te staan. Ben jij inmiddels iemand die leiding moet geven... gezien jouw ervaring aan zo'n proces? Ja, ik weet niet of het leidinggeven het juiste woord is... maar ik probeer in ieder geval wel mijn bijdrage daarin te leveren... als ik, zie, als ik dingen zie of, of merk om, om, om daar mijn aandeel in te hebben. Dan zal ik zeker niet verschromen om, om er wat van te zeggen. Vorig jaar is ook een hoofdrol, hè? In Ajax PSV wil je nu een andere hoofdrol? Ja, dat lijkt me wel mooi, hè? Ja, want wat gebeurde er toen ook alweer? Er gaan heel veel mensen nadenken van... ja, wat was dat ook alweer? Inderdaad, Suarez heeft toen een stukje van het oor herkoud van het bakal... De nee, hij was niet in zijn oor, toch? Hij zat, uh, oh, in zijn nek. Sorry, ja, ja, ja, ja. Ja, hij probeerde ze Jij hebt mensen waarbij de oren wat laag zitten, maar ja. Bakal is dat niet, hoor. <laughs> Goeie correctie, trouwens. <laughs> um, Bakal zei het al, die klassieker wordt nu alleen maar mooier... door uh, beide uh, ploegen aan de top staan. Dat is ook wel zo, hè. Het is nu eigenlijk gewoon een echte... Nu is het een echte klassieker, toch? Nou ja, de, de, het lijkt erop dat de verhoudingen nu wat in balans zijn, dat de ploegen dicht bij, o, bij elkaar staan. Het is lang geleden trouwens, hè, dat Feyenoord uh, hoger geklasseerd dan Ajax aan de klassieker begon. En weet jij overigens welke trainer er van Feyenoord als laatste uh, in de arena van Ajax heeft gewonnen? Uh, Benakker. Nee, het is extra leuk omdat het Erwin Koeman is. Oh echt waar? Ja, ja. Oh, kijk eens aan, zegt nee, dat wist ik inderdaad niet. Um, en dan een klein bruggetje naar Ronald, commandant? Nou ja, ik denk ik geef hem aan, joh. Ja, ja, dan kop ja, ik hem mee. Ja. Als jij weg. er loopt, ja. dan komt het goed. Hij wil zijn ploeg graag aanvallend laten spelen. We zijn voorbereid natuurlijk dat we onder druk worden gezet. Het zal heel belangrijk zijn dat we in ieder geval zelf ook naar voren willen en durven spelen. Want ja, dan... dan, dan dan heb je kans tegen Ajax. En dat hebben andere ploegen bewezen. En, en daar kun je ook van leren. En uh, om het in ieder geval goed neer te zetten in de ideeën wat we willen. Ja, hij wil dus Ajax onder druk zetten. Denk je dat dit Feyenoord daartoe in staat is? Zo, als, ze het, als ze het durven wel. En dat zal het eerste half uur duidelijk zijn. Of, of Feyenoord durft buitenshuis om inderdaad te doen wat AZ ook deed. Wat Groningen ook heeft gedaan. Inderdaad, Zagreb deed het zelfs ook een beetje hè, in het begin van de wedstrijd. Druk zetten op die Ajax-verdediging die dan in paniek raakt. De lange bal gaat spelen en eigenlijk niet meer. Aan die verzorgde opbouw toekomt. Je moet als het ware wel het spel van Ajax kunnen verstoren. En dat is het eerste wat, uh, wat Koeman graag wil. Maar ja, hij heeft tegen VVV wel gezien. Dat zijn spelers uh, nou, nog niet zoveel vertrouwen hebben. Dat ze vanuit hun positie zelf nog eens een stapje extra durven te doen. Dus ja, dat zal, dat zal wel uh, in de overtuiging hebben moeten zitten deze week. En ja, dan is het aan Koeman inderdaad om een kleine tactische variant wellicht nog te bedenken. Om in elk van. Want dat is, dat is altijd wel leuk. Hè? Koeman heeft vaak wel in grote wedstrijden... Dat kwam vandaag... Op de persconferentie ook nog wel eventjes ter sprake. Vaak aan de hand van Tony Bruins slot. Hele grote wedstrijden, echt als een tacticus. Met, met zijn ploegen naar zich toe getrokken. En het lijkt erop dat hij wel een beetje van dit soort wedstrijden geniet. Alleen het, het, het vangen is misschien een beetje dat zijn rechterhand op tactisch gebied destijds, Tony Bruins slot. Uh, dit soort werkzaamheden nu voor tegenstander Frank ja. de Boer doet. Dus dat, dat maakt het wel uh, dat maakt het wel grappig. Maar nee, het is, uh, het is wel leuk om te kijken hoe deze trainers natuurlijk met deze wedstrijd omgaan. Ja, kortom, en wet het om naar uit te kijken. Komende zondag aftrap half één in de arena. Dankjewel, Ronald van der Geer. Oké. Okay.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 just like i'm supposed to i feel i'm getting closer should have gotten closer Finally getting closer. Het gaat goed met PSV. De ploeg van trainer Fred Rutte staat uh, maar twee punten achter op koploper AZ. En de enige nederlaag van het seizoen dateert alweer van de eerste speeldag in de eredivisie. Gisteravond won PSV met 1-0 van Hapoel Tel Aviv in de Europa League. Fred Rutte kon tevreden zijn. Maar dat bleek vanmiddag bij de terugkeer in Eindhoven niet helemaal waar. Nee, ik, ik was niet tevreden over de eerste helft hoor. In de zin van, we hebben de eerste helft denk ik te veel weggegeven. Te, te veel mogelijkheden voor de tegenstander. En, en ik denk dat we de, dat de wel bij, bij balbezit, dat, we, dat het ons gewoon normaal was. Dat we niet veel kansen hebben creëren, kunnen creëren. Maar dat is bijna altijd in dit soort wedstrijden die wij internationaal hebben. Je, je speelt tegen de muur. En die muur moet je, moet je open proberen te maken. En... Uh, ja, zoveel te langer de wedstrijd gaat duren, kun je ook namelijk zien. Dan dat, dat kan de tegenstander kan het ook niet meer belopen. En uh, je zag dat ja, er, vielen er uh, één of twee er gewoon spontaan, vielen erom. Nou, en dan zie je dat we ruimtes gaan krijgen. Nou, en... En die ruimtes die we dan hebben gehad, daar hebben we ook wel heel veel kansen uit kunnen creëren, denk ik, in de tweede helft. Mag de conclusie zo inmiddels zijn, als de competitie toch echt wel op de rit is, het Europees ook allemaal drie wedstrijden onderweg is, dat het toch behoorlijk sterk op de rail staat inmiddels bij PSV? Ja, je krijgt wel een gevoel dat dit team, uh, ja, uh, ook gisteren, en dan, dat was dan niet allemaal zo sprankelend zoals we... Zoals we wel eens in een aantal wedstrijden hebben gespeeld. Maar het was, het was wel heel. Het dus heeft even rust in het team. En, uh, en, en, en dat oogt dan ook wel vrij volwassen. Ondanks dat we, dat, dat we een aantal spelers uh, er niet bij hebben. En dan, dan zie je toch wel dat, dat de structuur van het team is wel duidelijk denk ik. En ja, dat, dat geeft, uh, geeft ons allen wel een uh, goed gevoel. Maar ik denk wel. Ik denk zeker dat wij nog, uh, nog beter kunnen. Zeker in het. Uh, Zeg maar in, in, in, het, in het verval van, van wedstrijden, en, en, maar ook in het verval in een wedstrijd. Zoals de eerste helft, dat we drie, vier kansen weggeven. Hoe kijkt u naar Vitesse? Want uh, ja, dat lijkt toch ook uh, lekker te lopen? Staat helemaal niet zo gek op jullie achter, uh, zo gek ver? Wat heeft die ploeg voor mogelijkheden? En dan ja, misschien tegen jullie? Nou, kijk, zoals ik Vitesse uh, zeg maar, heb, heb uh, gezien... Ja, dan zie je duidelijk een totaal andere Vitesse als vorig jaar... Vorig jaar was het wat, wat, wat onsamenhangend en er zat het mentaal niet zo goed in elkaar. Als, als bij iedere tegenslag ja, dan viel het team uiteen. En nu zie je wel uh, heel duidelijke uh, structuren. Uh, je ziet dat ook uh, bij een tegenslag het team niet uit elkaar gaat vallen. Nou ja, en, uh, ja, en als je naar de, naar, de, naar de score gaat kijken, naar de, naar de ranglijst, ja, dan is het gewoon, dat is gewoon een feit: de nummer 2 tegen de nummer 4. Nou, daar moeten wij ons denk ik wel, wel degelijk goed op voorbereiden. Omdat hun speelwijze, zoals ik dat heb gezien tegen de NEC... is toch uh, ja, wachten, geduld hebben, dicht bij elkaar blijven... weinig kansen weggeven... En dan, en dan toeslaan uh, op, op een aantal momenten. Als je het over teleurstellingen en selecteren. Ik bedoel, de naam van Jemeen Lens, nu even geen basisspeler... Wat is precies de achterliggende gedachte daarbij? Ja, allereerst is het natuurlijk uh, dat daar een jongen achter zit die, uh, ja, die gewoon iedere, iedere week op de deur klopt, en zeker met zijn invalbeurten. Maar ook... Dat is Labiat, hè? Eerst Zagria ja, Labiat. En dan is Jameen even wat minder. Uh... Zeg maar, ...minder dominant in, in, in het spel... ...is hij aanwezig en het rendement. Nou ja, kijk, status... Uh, daar, hoort, ...daar hoorden namelijk ook prestaties bij. Kijk, je kan nog zo'n goede speler zijn... ...en je kan nog zo'n carrière je hebben... ...maar als jij niet op het veld uh, wekelijks laat zien... ...ja, dan, dan valt die status natuurlijk ook, ook uiteen. En, uh, en zeker als daar, uh, zeg maar, concurrentie bij zit... ...die, uh, die, die, uh, die dan ook de kans moeten hebben om dat ook te kunnen laten zien. Volgende week uh, komt er nog een aanvaller hier langs. Jonathan Reis komt hier op bezoek. Wat komt hij doen? Hij heeft hier geen contract. Geblesseerd geraakt, zwaar aan de knie. Maar uh, een tijdje spoorloos geweest. Uh, en dan nou komt hij volgende week hier kijken. Wat is de bedoeling van die, van die, ja, die nieuwe kennismaking? Ja, die, ik weet niet of een nieuwe kennismaking... maar dit stond al heel lang gepland. en uh, Door diverse redenen is dat, is dat niet gelukt... En, uh, het, het is vooral ook om, uh, om te zien hoe Jonathan eruit ziet en hoe zijn, uh, zijn fysieke gestel is. En daar, en daar bedoel ik mee zijn, zijn knie, hoe, de, hoe dat er allemaal uitziet. En, ja, en, en, en ik hoop, en uh, ik denk zeker de supporters hier in, in deze regio, want die zijn, uh, als ik de naam Jonathan reis hoorde, ja, dan, dan staan ze bij wijze van spreken al te juichen. Dat heeft een enorme impact. En een heel, heel positief effect heeft dat. Nou, en als, als dat dan, en hij is echt fit... Ja, dan, uh, dan gaat meestal uh, uh, met hem praten over hoe de invulling... hoe we dat in de toekomst gaan zien. Dus er zou gesproken kunnen worden, om het even concreet te maken... over misschien wel een nieuwe verbindenis bij PSV? Ja, kijk, maar, maar ik, ik vind namelijk... en dan praat ik puur op, uh, op mijn, uh, vanuit mezelf en, uh, en niet vanuit de club... Ik vind namelijk ook wel, als je een bedrijfsongeval hebt en, uh, en, en het was puur een bedrijfsongeval, het gebeurde in een wedstrijd dat, uh, dat iemand dan een, een zware blessure oploopt, dan vind ik ook dan moet je de, ook de morele verplichting hebben en die heeft deze club, uh, dat je ook even geduld moet hebben en, uh, en, en, en dan ook, ook uh, de kans moet geven om, uh, om die jongen weer uh, de gelegenheid te geven om ook weer in het betaalvoetbal terecht te komen vandaag. Denk ik dat... uit mijn, uit mijn beleving is het wel heel normaal. Eén laatste punt. Uh, dan zijn jullie op reis en dan komt opeens de naam... via Voetbal International van Bert van Marwijk opduiken in Eindhoven. Ik bedoel, heeft u hem al gehoord? Ja, dat is de bondscoach, hè. Dat is, een, <laughs> dat is de, de beste bondscoach die we sinds lange jaren hebben gehad, hè? qua resultaten. Ja, Maar kijk, wie, wie of welke club zou niet Bert van, Bert van Marwijk willen hebben? Dus uh, ja... Kijk, ik heb een afloopcontract en, en, en er komen altijd geruchten en, en wilde indianen verhalen zolang daar in niets concreet is. Ja, ik, ik maak mij eerlijk gezegd daar nooit zo druk om. Dat zei de PSV-trainer Fred Rutten in gesprek met Rachna Niemeijer. Zondag om half vijf dus PSV-Vitesse. En dat uh, Vitesse is het seizoen onder leiding van trainer John van der Brom uitstekend begonnen. De Arnhemmers staan vijfde en dat was een jaar geleden wel anders. Spelers lachen weer op het trainingsveld. Maar er werd afgelopen week einde gewonnen van buurman NEC zonder goed te voetballen. Niet verwonderlijk dus dat Frank Wilaat, Jon van der Brom en middenvelder Marco van Ginkel... in opperbeste stemming werd aangetroffen na de training van vanochtend. Vitesse wint, dus voetbal leeft weer in Arnhem. Vorig jaar hebben we inderdaad niet zoveel gewonnen. En, uh... Ja, nu doen we het ja, voor ons doen heel aardig. En, uh, eigenlijk willen we dit ook als doelstelling hebben bij de eerste zeven. En, uh, we staan nu vijfde, dus uh, ja, we, gaan, we zijn goed op weg. En, ja, die overwinning op NSC is natuurlijk heel mooi. En, uh, ja, dat levert bij iedereen enorm. En als je hem dan wint, uh, ja, is dat prachtig. En dan nu uh, ja, en eigenlijk een toppen tegen PSV, dus uh, we zijn benieuwd. Sean ja. van der Brom, de zon schijnt bij Vitesse in alle opzichten letterlijk en figuurlijk. Ja, nee, het gaat goed. Het gaat goed en, uh, ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee wat me goed doet. Persoonlijk is dat, uh, dat het stadion uh, ja, goed gevuld is. Er zijn al meer dan 20.000 kaarten nu. Nou, dat zullen alleen maar meer worden. Dus je ziet wat alles, misschien wel doordat de zon schijnt, uh, doet. Met, uh, ja, met Vitesse als club, supporters. Uh, die, uh, ja, die er ook steeds meer in gaan geloven. En, uh, en, en, en de weg uh, naar het stadion gaan vinden. Eigenlijk is het leven heel simpel. Hè? Als je punten ja. pakt, houdt iedereen van je. Ja. ja, dus moet je ervoor zorgen dat ze... Uh, nog meer van je gaan houden. Om het even zo uit te drukken. Uh, ja, maar dat is voetballerij. Dat weten we. En, uh, ja, als je wint heb je vrienden. En dan uh, wil je iedereen erbij horen. Dat is positief. Even afgezien van het feit dat je tegen NEC wint. Maar dat je tegen de verhouding in een wedstrijd kunt winnen. Wat zegt dat over jullie? <laughs> nee, vorig jaar verloren weer inderdaad stukken wedstrijden. En, uh, gelukkig hebben we dit jaar een beetje geluk aan ons zij. En uh, als je zulke wedstrijden wint... Dan, uh... Ja, dat hoor je denk ik ook bij de bovenste. Ik denk uh, ja, dat, dat, uh, dat die uh, ploegs ook uh, ja, wedstrijden winnen. En, uh, daar zijn we wel blij mee, ja. Wat is dan het verschil met vorig jaar? Ja, ik denk toch dat we een, een hecht team zijn geworden. En ik denk dat we voor elkaar door het vuur gaan. Ik denk dat het vorig jaar wel wat minder het geval was, ja. Vorig jaar was iedereen vooral bezig met zijn eigen hachje. Met dat lijstje dat iedere week op de muur werd gehangen. Dat was eigenlijk het... het uh, ja... De belangrijkste bespreking van de week. Van wie staat er op dat lijstje? Nu is dat anders? Ja, nu is het inderdaad anders. Je ziet, uh, ja, twee dagen voor de wedstrijd treden we dan op 11 uh, ja, tegen 11 En uh, je ziet daar gewoon uh, ja, eigenlijk wat de basis is. En uh, ja, als niemand geblesseerd raakt, dan, uh, ja, dan blijft dat ook zo. En uh, vorig jaar was het inderdaad wat anders, ja. Hoe laat is het eigenlijk geworden na het feestje afgelopen week? Ik heb begrepen een paar kroegen bezocht, nog even gezellig met wat support. Ja, sommige dingen gebeurden spontaan en... Uh... De jongens, jongens hadden het verzoek van uh, de supporters wachten ons op. Er zijn natuurlijk heel veel jongens uit de stad die, uh, die ook vrienden zijn van, die, uh, van de supporters. Dus we zijn lekker naar het uh, supporterscafé gegaan. En uh, ja, daarna wilden ze ook nog uh, de bekende Korenmarkt even op. Maar zo laat werd het niet, want we speelden al om half één. Dus uh, ik was volgens mij zeven uur thuis of zo. Dus dat viel nog wel mee. Je wint wedstrijden, terwijl je niet altijd even goed speelt. Ja. Soms zelfs tegen de verhouding in, zoals afgelopen weekend. Wat zegt dat over dat elftal? Nou, de spirit is, is heel belangrijk. En, uh, ja, alles doen om een wedstrijd te winnen, daar, uh, daar hecht ik zelf heel veel waarde aan. Daar bereid je de jongens op voor, of tenminste, daar probeer je ze op voor te bereiden. Het voetbal moet beter, maar ja, de basis is toch wel uh, ja, de teamspirit. En ja, die zit er goed in. En zolang je dat vasthoudt en het voetbal eigenlijk alleen maar, zeker ten opzichte van zondag, uh, beter moet en uiteindelijk ook beter kan. Ja, dan, uh, dan heb je denk ik een heel mooi uh, uitgangspunt. We zijn begonnen met de zon schijnt bij Vitesse. We staan ook op een relatief paar weken oud veld. Het zegt ook al wel wat Vitesse groeit in de organisatie. Ja, we zijn, uh, ja, we zijn heel blij en heel trots dat we ja, twee geweldige velden... tot onze beschikking hier hebben, uh, die puur alleen voor ons zijn. En, uh, ja, je staat erop, dat is, dat is uh, genot om... Uh, om hier elke dag te kunnen en te mogen trainen. En ja, dat zijn stapjes die we als club uh, aan het maken zijn. Uh, uh, als je papen al oprijdt, dan zie je dat ze al begonnen zijn met het, uh, het rooien van de bomen. Om, om plaats te maken voor het nieuwe complex wat daar gaat komen. Dus uh, ja, je zei al, de zon, uh, die zon die schijnt. Dus, dus uh, in heel veel opzichten. In de subtop is het prettig toeven. Heel prettig. Ja, ja die laatste was Marco van Ginkel tegen Frank Wilaar. Het zit er bijna op. Ik meld u nog even dat in de Bundesliga Werder Bremen punt heeft laten liggen... tegen het laag geclasseerde uh, FC Augsburg. 1-1 werd het. Werder staat nu derde op punten achterstand van Bayern München. Morgen om half vijf het Sportforum met Henry Schut. En dan schuiven aan uh, Tom Boots, Fouke Boy en Gert-Jan Verbeek. Kijk aan. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Thijs van der Brink. Ik wens u nog een heel fijne avond.